Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. Negen wiettelers stappen naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de manier waarop een loting is gegaan. Begin deze maand werden uit zo'n 40 aanmeldingen 10 telers gekozen... die mee mogen doen aan een proef van de overheid. Daarbij wordt geëxperimenteerd met legale wietteelt. De 9 uitgeloten telers vinden dat er van alles ontbreekt op de aanvragen. Ze willen een nieuwe loting. De brexit-overeenkomst is goedgekeurd door het Britse hogerhuis en het lagerhuis. En ook koningin Elisabeth heeft haar handtekeningen eronder gezet. Nu kunnen de Britten op 1 januari de Europese interne markt verlaten, zoals afgesproken. In het handelsakkoord staan onder meer afspraken over visserij... en over hoe bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en de EU eerlijke handel met elkaar kunnen blijven voeren. In China is een coronavaccin voorwaardelijk goedgekeurd dat gebruikt mag worden voor het hele Chinese volk. In het land worden wel al mensen ingeënt met verschillende vaccins, maar dat gebeurt alleen bij bepaalde groepen. Bijvoorbeeld mensen die voor hun werk veel buiten China reizen. Met het nieuwe vaccin wil China in anderhalve maand 50 miljoen inwoners vaccineren. De Verenigde Staten hebben nieuwe importheffingen aangekondigd op bepaalde producten uit Duitsland en Frankrijk. Bijvoorbeeld op wijnen en vliegtuigonderdelen. Aanleiding is een al jaren slepende handelsruzie. Die draait om subsidies die de EU geeft aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus en die de VS geeft aan het Amerikaanse bedrijf Boeing. Beide partijen vinden Andermans subsidie oneerlijk en verhogen daarom met enige regelmaat de tarieven voor elkaars producten. De politie heeft weer een aantal illegale feesten beëindigd. In Hoofddorp waren vannacht ongeveer 100 mensen feest aan het vieren in een leegstaand pand. En in het Limburgse Tegelen moest een mobiele eenheid eraan te pas komen... omdat de organisator van een feestje zijn feest niet stil wilde leggen. En daar waren zo'n 40 mensen aanwezig. Vijf mensen zijn aangehouden. Het weer, oudejaarsdag, wordt bewolkt. Vooral in het Zuidoosten kan er regen of natte sneeuw vallen. Op sommige plekken kan het even wit worden. Het wordt rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de a 4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knoppen De Nieuw Meer en Amsterdam Sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Hou rekening met een korte file.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 Dat vertrouwen dat het, wat ik ook wilde was toen voor dat speelgoed. Dat het wel goed kwam, wil dat ik weer bij dat gevoel kan. Want nu ben ik ouder en ik geloof nog steeds. Dus nu vraag ik voor iedereen. Ik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 die ene zijn en dan dansen tot het ochtendlicht dat is toch wat kerstmis is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 Just pretending it's fun.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 ...van het NOS-jaal. Een deel van de coronavaccins die Nederland nu heeft... ...moet zo snel mogelijk naar de ziekenhuizen. Dat vinden IC-arts Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers. Zij zouden het liefst maandag willen starten met het vaccineren van zorgpersoneel. De brexit-overeenkomst is goedgekeurd door het Britse hogerhuis en het lagerhuis. En ook koningin Elisabeth heeft haar handtekeningen ondergezet. Nu kunnen de Britten op 1 januari de Europese interne markt verlaten, zoals afgesproken. De politie heeft weer een aantal illegale feesten beëindigd. In Hoofddorp waren zo'n 100 feestgangers in een leegstaand pand. En in het Limburgse Tegelen maakte de mobiele eenheid een eind aan een feest waar zo'n 40 mensen waren. Het weer, Oudejaarsdag, wordt bewolkt met kans op regen of natte sneeuw. Het wordt zo'n 4 graden. No.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 Imagine the Christmas, all alone. That's where I'll be since you left. I have you gone. Me through the eyes and lows my head shoulders knees and toes my bones you're keeping me from feeling all